Door alwegens met het NOS-journaal. Het ruimteschip Starliner van Boeing is zonder bemanning teruggekeerd op aarde. Kort na zes uur Nederlandse tijd landde het volgens planning aan parachutes in New Mexico. Aan boord waren niet de twee astronauten die in juni met de Starliner naar het ruimtestation ISS reisden. Het was de bedoeling dat ze na tien dagen zouden terugkeren. Maar door technische problemen lukte dat niet. Ook nu vond NASA te riskant om ze mee te laten gaan... Daarom komen de twee pas in februari met een ander ruimteschip terug. China stopt per direct met internationale adoptie. Sinds 1992 vonden zo'n 160.000 Chinese kinderen een nieuw gezin in het buitenland. Meer dan de helft kwam in de VS terecht. Mogelijk heeft het besluit te maken met de demografische ontwikkelingen in het land. China heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld... en doet er alles aan om vrouwen meer kinderen te laten krijgen. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft zijn minister voor mensenrechten ontslagen na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Minister Silvio Almeida zou vrouwen tegen hun wil hebben gekust en onzedelijk hebben betast. Volgens de president is de positie van de minister niet langer houdbaar, moet er onderzoek worden gedaan. De minister zelf ontkent het wangedrag en zegt te worden beschuldigd vanwege zijn huidskleur. In Paramaribo is regisseur Pim de La Parra overleden. Hij gold in de jaren zestig als een grote vernieuwer in de Nederlandse filmwereld. Pim de La Parra koos voor een lossere en meer realistische stijl dan gebruikelijk was. In 1971 beleefde hij zijn grote doorbraak met de erotische film Blue Movie. Zijn film One People wordt gezien als een van de belangrijkste Surinaamse speelfilms. Pim de La Parra werd 84 jaar. Het weer. De komende uren kan het plaatselijk nog mistig zijn. Op veel plaatsen is het vanochtend bewolkt. Maar het wordt steeds zonniger. Vanmiddag wordt het 24 tot 28 graden. Vanavond volgen vanuit het zuiden wat onweersbuien. En ook morgen enkele buien. Wat minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog altijd wat files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en het nieuwe Nieuwemeer nog 10 minuten oponthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10... en Knaupten Raasdorp een kwartier extra reistijd. En op de A10 zelf tussen Amsterdam-Sloterdijk en Knoopend Amstel 20 minuten vertraging richting Utrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Ja, ja, druk op de weg al. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu, Doebak leeft. Ja, het tweede gedeelte voor het radioprogramma. Straks hebben we het natuurlijk onder andere over uh, dit. Elke morgen gaat op Schiphol de vlag van de KLM omhoog. Ja, zeker. En iemand is natuurlijk ook weer jarig. Know, second, en weet je eigenlijk wel wat Interpol is? What do you know about Interpol? Dat leg Basically. ik straks allemaal uit. Oh, I'm going away My body Baby, so long ook een beetje weg te hebben van Lenny Gravitz. Omdat hij natuurlijk op Always, always On The run, Dat is er ook een heel oud nummer geweest. Oh ja, krijgen we dat. Was met. dat niet van de, van de Beatles? Van de, van de, de, de. Jazeker, het was van de Beatles. zang uh, zong dat nog op de begrafenis van Paul McCartney? Ha. Ja. Toch? Zo is het goed? Ja! ja, ja. zeker. Kijk kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Door de jaren heen gebeurt er zoveel. En het is vandaag 7 september. En dan kijken we er altijd weer. 1966, de Schipeltunnel wordt opengesteld. Het was een, een ambitieus renovatieplan van Schiphol. Uh, het is namelijk gelijk met ook nog weer de, de landingsbaan buiten Veldert. En de landingsbaan die heeft, oh, dat moet aan speciale eisen voldoen. Want, namelijk, 200 meter aan weerszijden mag de grond dan niet omhoog lopen. Dus dan, moet je, dan krijg je maar een hele kleine helling naar beneden. Dus als je als automobilist door die Schiphol tunnel rijdt, merk je. Heel weinig dat je zo langzaam de grond ingaat en zo langzaam weer omhoog komt. Een helling van 2,5 procent. En ik heb wat foto's zitten kijken. En dan is het ook wel weer grappig om te zien dat je denkt... Jezus, dat was voor die tijd 1969. 1966, wel heel ambitieus. Acht buizen. Eerst waren het er vier. Laten ze er ook nog een tweede schip uh, op Acht buizen en uh, uiteindelijk 18 rijstroken. Een fietspad en een trein gaat er ook nogal door. Weet ik veel allemaal. Nou goed, het is wel heel heftig wat we daar gebouwd hebben. Hmm. En per dag gaan daar, dat heb ik ook even gekeken, Per dag gaan er hoeveel mensen erheen. 171.883 personen gaan door die tunnel heen. Ja, een ja. heleboel. Ja. Heel veel. Hé hey jongens, in 1990 uh, ja. was zowel koning, uh, de Belgische koning Boudewaan jarig als zijn dat hij ook 40 jaar op de troon zat. Nou, er was een dubbele, blijde gebeurtenis destijds... en die werd gevierd onder de zogenaamde noemen 60-40-feest. Ja, leuk. Ja. ja en, nou, het officiële startschoort uh, werd gegeven op de verjaardag dan van de koning... en uh, nou ja, uiteindelijk uh, stierf uh, Boudewijn uh, op 31 juli 1993. Oké, okay, nog drie jaar feest gehad. Ja. Nou, het wordt verteld. Ja, in 2009, slechts 15 jaar geleden, werd op het eiland Samoa het rijden op de linkerweghelft ingevoerd. Oh. Ondanks vele protesten van de bewoners van het eiland. En het is heel raar, hoor, want uh, het is natuurlijk ook, uh, in Nieuw-Zeeland rijden ze ook links... Yeah. Maar, uh, in Australië, maar andere landen rijden dan rechts. Hier reizen ze rechts. Maar het was eigenlijk, uh, de motivatie was dat de regering noemde... De, als reden dat hiermee de voordeliger import van auto's... met het stuur aan de rechterzijde yeah. mogelijk werd... vanuit landen als Australië en Nieuw-Zeeland en Japan... En ouders werden tot die tijd meestal geïmporteerd uit de Verenigde Staten. En die rijhelft kon rekenen op een brede afkeuring. En er was zelfs een initiatief, het heette People Against Switching Sides. En die veranderde zonder dat er geen ging aftreden. Maar het is gewoon. Uh... Het is gewoon doorgevoerd. Ja, In het begin we. is het toch een beetje lastig. Ja, ja. ja. Oh, wat. Oh. oh ja! Oh uh, ja, de verkeerde kant! Gast! Ja, sorry, <laughs> ik had het niet helemaal doorgekregen. Oh, nou, dat was afgelopen maandag. Jazeker. 1923, 101 jaar geleden. Op een internationaal politiecongres, al die politiemensen bij elkaar, en die hadden het besloten. Ja, jezus, dat, dat werkt allemaal niet, hè? Nee. Ze hebben Interpol uiteindelijk um, opgericht en Interpol, wat is dat ook alweer? What do you know about Interpol? Basically, Interpol is a liaison between international police forces. Interpol itself is not a law enforcement agency, En Interpol officers cannot make arrests or charge criminals. Instead, Interpol acts as a collaborative organization that enables police agencies from its member countries to share, disseminate and access information. Wat ik bijvoorbeeld niet wist is dat de Interpol ook in handen van de gestapo is geweest in 1940 tot 1945. Oh. Uiteindelijk is het weer in buitenlandse handen gevallen en toen uiteindelijk is het nu in Berlijn. Het is allemaal ontstaan omdat ze een uh, Jozef Voucher hadden in uh, Frankrijk. Die heeft in verschillende districten in Frankrijk moorden gepleegd. Hij wordt wel de Franse uh, Ripper genoemd. Uh, Frans de Ripper... Hij was erger dan Jack the Ripper. Hij heeft tussen 1893, best wel verder voor uh, en 1897, in ieder geval 11 mensen vermoord, maar ze denken ook wel 27. Elke keer weer dus een ander district en op een gegeven moment dachten ze, ja, heb jij die informatie? Nee, die heb ik nog niet. Nou, op een gegeven moment gingen ze samenwerken en dacht. hey, dat werkt best dat goed. Handig. Dus nu hebben ze dat over de hele wereld en uiteindelijk zitten er nu hoeveel landen bij? 178 landen zijn er bij aangesloten Interpol. Dus dat je een vlaggetje bij je naam krijgt. En ja. de waar je komt, gaat die omhoog. Ja, ja, Ja. ja. Leuk. ja. Handig. Hey, en jongens, in 1968, de vader zet de laatste aflevering uit van de serie Ja, Zuster Neesus. Nou, maar even een stukje dan, hè. Een stukje. Een stukje. een stukje van de Futsia. Heb u een plekje, een plekje, een plekje? Heb u een plekje voor de Futsia? Maar deze vond ik ook hartstikke leuk, hè? De rijtuig hier we naar Het was eigenlijk ontstaan voor kinderen. Ja, ja, klopt. Ja, het is klopt. Is ook voor kinderen? Ja. Het is toch belachelijk dat ouders daar zich daarmee gaan bemoeien en uiteindelijk toe eigenen? Je gaat zo naar bed. Ik wil eerst dit even zien. Ja, ja, ja. maar het is nu zo. dat de, Alleen de ouderen kennen het nog. Dus het is nu een ja. oude, voor, volgens mij is het heel leuk om dat in barjaardenhuizen te draaien, die aflevering. Ja, dat denk ik wel. Een hele ja, maar helaas, een herkenning. Maar helaas. Ja, nou, de serie heeft gespeeld dan van 3 september, 1966 tot 7 september 1968 uitgezonden door de VARA. Nou, dat is in twee seizoenen van uh, tien afleveringen. Maar het grappige is natuurlijk... Uh, er zijn natuurlijk heel veel afleveringen zijn gewoon niet meer. Nee, ja, die, die Mpex-banden, ja. die waren heel duur, kosten heel duur. Kostte heel duur. Ja. En uh, die, uh, die zijn overgenomen. Want ze dachten, ja. van, nou nee, dit hebben we gehad, hebben we uitgezonden. Door, erop. Alleen ja. de buitenopnames die zijn op film geschoten, die ja. zijn er wel bewaard gebleven. En in België hebben ze ook nog wel weer andere opnames. En die, die hebben ze ook aan de collectie toegevoegd. Dus mijn opa, humor. die was ook een buitenopname, denk ik. Hè? Die heeft mijn opa. Vond ik ook oh, altijd zo leuk. Een heel leuk ja. Uh, ja. Ja, goed, alles werd op uh, LP's uitgebracht. En mm. uiteindelijk ook nog op de vrij nieuwe cassettebandjes. Hey. Maar er is een hele remake geweest. hè, Met Toes Luca, als zuster Luca. Ja, Jazeker. Zuster... Ja, van de hele originele bezetting is alleen Berend, Berendsen, Berend, oh. Boudewijn, sorry. Berend Boudewijn leeft nog. Die is uh, 88 en de rest van het hele team die je speelt, allemaal dood. Ja, dat ja, ja, klopt. Want ik, uh, hoofdrollen waren ook onder meer Hetty Blok en Carla Lip. En ik heb met Carla Lip een uh, keer een amateurtheater gespeeld. Oké. Okay. Ja, was ik jong. Was zij ik 20. Zij gaf dat amateurtheater. Nee, ze ja. was ook... Uh, ze was de goede vee in een, in een musical-uitvoering van Annie van, van, van M. G. Schmid. Oké. Okay. Ja, wat leuk. Ja. Nou, als we het toch over Annie M. G. Schmid hebben. Jippie-Janneke verschijnt in de parool voor het laatst. Dan hebben we het over 1957. Het heeft gelopen vanaf 1952. Het was uh, één keer in de week. En het ging over dagelijkse be belevenissen van een, een zoontje Flip en het buurmeisje. En ze heeft zelf ook al toegegeven... ja, het is een beetje geïnspireerd op mijn eigen zoon, Flip. En elke op het. Uh, dus Flip buurmeisje. en Janneke eigenlijk. Ja, Flipping Janneke heet het eigenlijk. Ja. En ze zegt ja, het vertoont ook wel enige vergelijkingen met het en ja, ja, dat heeft ze laatst ook. Ja. Hele suffer verhaaltjes waren ja. het altijd. Ja, maar voor uh, kinderen heel prima om de taal te leren en uh, hun wereld gewoon. Ja. ja, zeker. Nou, leuk hoor. Ik, heb, uh, ik ben Jip, ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Mooi. Ik heb nog een andere uh, iets, dat is toch al heel lang geleden. In 1191 had je de derde kruistocht en de slag bij Arsthoef. Maar de, ik ben dan erin gaan graven. En je had ook nog een vierde en, en je had, uh, uiteindelijk heb je negen kruistochten gehad. Hè? Die waren allemaal kruistochten tegen de moslims in het huilige, heilige land. En dan denk ik van, er is nog niks veranderd. Hè? We zijn nog steeds daar bezig met z'n allen om de grond, et cetera. En van wie is er aan de macht in het heilige land? Dus uh, we, we hebben er niet van geleerd, van die geschiedenis. had hadden geslepen al die kruis ook, man. Mm. ja. Pijn heerlijk. Pijn je rug. Hoewel, uh, zo'n zwaard lijkt ook op een kruis. Kan je die ook gebruiken? op hem om. Hou hem wel even oh. met... Uh, even maar dus even ruim, uit, je, je handen niet het is, Maar Het is dus gewoon ruim, ruim 100 jaar dat ik iedere keer weer een kruisig werd uitgeroepen. Ja. Ja. Waarom? Weet je ja, wel? Het ja, is mensen te... willen gewoon niet luisteren. Nee. Er is er gewoon maar één weg en dat is de weg van het geloof. Kunnen we er mm. nog eentje doen? Ja, doe maar. Ja, 1966. Jan Cruijff debuteert op 19-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. Ja, is, is, uh, lekker hoor. Ja. dat zegt hij ook alweer? Uh, uh, ja, eh. Het ijs op wel. is rond. Nee. Nee. nee. Uh, iedere nadeel heeft het voor. Je. Ja, iedere nadeel heeft het voor. Je. In 1986. Desmond Tutu wordt de eerste zwarte pre uh, president, Bischop van Zuid-Afrika. Hij heeft uh, in uh, 48 hij een Nobelprijs voor de vrede gekregen. Uh, hij was de voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die democratie transactie uh, op gang wilde brengen. Ja, de, uh, blank en uh, wit, bel, uh, blank en wit, ja, bij elkaar brengen. Die zijn wel bij elkaar. Denk ik. blank en zwart bij elkaar brengen. En daar was hij heel goed in en hij had dat hele mooie droom over. Believe that this world can become a better world. Dream where everyone knows that they have. Een plekje in de zon. Zeker. Iedereen, iedereen droomt gewoon dat hij een plekje onder de zon hebt. Dat zou mooi zijn. Ook. Goed, dus over even de geschiedenis wat gebeurde hè, door de jaren heen. Eerst hier even lekker de muziek. De vaccins. De radio, welke vrolijkheid met de vaccines en de heartbreak kick. en af en toe hoor je die muziek en denk ja yeah, you lose in de nieuws. Daar waren jullie vroeger grote fan van. Het kan gewoon niet anders. Wat een vrolijkheid, erg leuk. De vaccines dus. Hier bij Toepak Leeftijd. en we kijken even wie de jarig is vandaag en wie zou de jarig zijn geweest. De man van de KLM. Elke morgen gaat op Schiphol de vlag van de KLM omhoog. Het is een eenvoudige handeling die echter meer dan gewone betekenis kreeg op de dag waarop de maatschappij 40 jaar bestond. Dit feit, waaraan cijfers op de machines overal ter wereld bekendheid gaven, werd in Den Haag. Mooi is dat, hij is bij Nina te luisteren zijn stem ook zo, nee. zo ontzettend oud. Maar goed, Albert Plasman, Plasman, Plesman. En ja, wij hadden hier zelfs ook een Plesmanschool. van school. Ja, nou goed. Uh, hij, uh, geboor, hij was geboren in 1889. Hij was de eerste president-directeur van de KLM. Hij was de beroepsofficier. En uiteindelijk ging hij een luchtvaartafdeling... of uh, ging hij iets organiseren... waardoor mensen komen, konden komen kijken. En mensen voor mensen waren zo. wel interessant. En uiteindelijk uh, is hij uh, pas echt na de Tweede Wereldoorlog... echt directeur geworden. En de KLM, uh, nou goed, uh, ja, het bestaat nog steeds... Gaat ja, oké. wel aardig met de kralen. France, en he, ze, daar zijn ze mee gefuseerd, ja, ja, als, uh... En regelmatig doen ze helpen ze ook uh, Air France, toch? Ja. Regelmatig toch? Ja, Transavia helpen ze ook dan toch? Ja, toch? Ook, of niet? Ja, nee! doen ze niet. Alles nee. is uit Frankrijk. Ja, precies, vertel. Wie is er nog meerjarig ja. op geweest? Ja, nou vandaag, 1949, de geboortedag van Gloria Gaynor. Nou, Gloria Gaynor kent iedereen, denk ik wel. Ja. Ze, wordt, uh, ze is geboren in 1949. Verenigde Staten. Nou, op 19-jarige leeftijd zet ze haar eerste handtekening onder haar platencontract. 9 nou ja. jaar? Ja, 19 jaar. 19 jaar, oké. Okay. Ja. En een ja, grote hit? Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, die hebben we toch heel vaak gehoord en altijd op een feestje. Als iedereen een beetje aan het eind is, beetje moet die Ga je nog even lekker af te En Natuurlijk die andere ook nog even dan. Ja. Never can say goodbye. Ja, ik kan geen afgedemmen. Die, die hoor ik niet veel. Wow, zo lekker gedans vanavond. Oh, ik hoor man. deze veel minder vaak op feestjes. Dat klopt. Ja, ja, ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat is wel waar. Maar goed, uiteindelijk, van, die ook vandaag jarig zou zijn, is Jermaine Stewart. Ja. En Jermaine Stewart, was ik een grote fan van. En ja. hij had natuurlijk één hitje met We don't have to take our clothes off. Dat was. Uh, uh, waar zit hij ook? 1986? 1986 had hij daar uh, een grote hit mee. Maar uiteindelijk had hij ook nog een mooie grote hit. Ah, Waar heb ik het nou? Jezus, uh, hiermee. Oh, so Dit is geschreven door Nada Michael Walden. De eerste album wat hij uitbracht was uh, The Word Is Out. Daar was ik zelf een grotere fan van eigenlijk. Anymore. Het klonk wat duisterder. Er zat ook wat meer pijn in. leek wel. Hij was achtergrondzanger bij Culture Club, bij Shalamar. En uiteindelijk kwam dit album dus uit, The Word Is Out. Het werd geen grote hit, maar later had hij nog wel kleine hitjes met uh, Don't Take a Close Off. En natuurlijk uh, Say It Again en Lucky. Dat waren grote ja. hits. En ja. hij overleed in 1997, hm. helaas. Klopt. Aan de gevolgen nou, van AIDS. Ja. In 1930 wordt uh, Sonny Rollins geboren. Hij is een Amerikaanse jazzmuzikant en een saxofonist. En uh, hij heeft dus uh, op die plaat van Waiting on a Friend van de Rolling Stones... heeft hij dus een fantastische saxofoon-solo. En ik weet niet of je me uh, dat überhaupt herinnert... maar het was wel uh, uh, een van de hits van de Rolling Stones... waarmee ze toch wel, voor mijn gevoel... Doorbraken. Of, ja, of, of weer zichzelf op de kaart zetten op een gegeven yep, moment. Sunny Rolling. <coughs> ik werd deze morgen wakker. En ik dacht, het is wel heel vroeg... Moet ik dit radioprogramma door blijven maken? Of moet ik het nog toch... eens een keer stoppen? Dat is toch niet die Nederlandse columnist die dit altijd erbij had? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ik kan zo lekker mijmeren over het leven met deze muziek. Sentimental Mood is een Sonny Rolling, maar ook dit natuurlijk. <tie> lekker dit. Het groot publiek kent uh, Sonny Rolling natuurlijk van deze twee. Coat en de bief. Ah. Dat werd altijd gebruikt als. Uh, cake op de Week. Van van de weer Sonny Rolling. Hij is vandaag 83 of zo, hè? Hij is van 36, uh, 7. Uh, nee, sorry. Van 30, 84. Ja. Dus. 84 is je hoor, ja. Echt. Wat een leeftijd, hè? Zeker wat mm. een leeftijd, jongen. Goed, wie nog weer? Wie is ja. de De geboortedag vandaag van Chrissy Hind. Nou, iedereen kent haar wel, denk ik wel. Van The ja. Pretenders. Ze nou, yep. zingt en schrijft nummers zelf. En ze is gitarist. En een grote hit is uh, Brass in the Pocket. En uh, ze is... En het enige, of niet het enige, maar het enige constante lid, bandlid, Christy zelf, uh, doet uh, in 1985 een duet met QB40. Uh, I got you, babe. En I got you, babe. is natuurlijk van Sonny. Ja. Ja, echt ongelooflijk dat ze hier aan meewerkt. Zo'n zoet nummer dat je denkt van ja, ik vond haar Brass in Pockets. Ik got Brass. toch een stuk stoerder hoor. Ja. Ik vind het wel een bizar verhaal dat zij een onderdeel was van dit, hè? On May 4, 1970, the Ohio National Guard opened fire on students protesting the Vietnam War, leaving four students dead. Ja, ze waren demonstreren bij de State University in Kent. En daar kwamen ze in opstand om, namelijk uh, uh, niemand minder als uh, uh, Richard Nixon had gezegd... we gaan toch nog wat extra troepen naar Cambodja sturen daar werden alle studenten boos om. En ook Christy Heinz met een vriendin ging daar naartoe om te demonstreren. Nou, uiteindelijk de National Guard vond het te lang duren. En ja, zei, oh, schiet die gasten maar even neer. En daar werden ze ook vier mensen vermoord. Dus ook een vriendin van haar. Dat heeft heftige indruk op haar gemaakt. Later heeft ze er, daar ook een dingen in verwerkt En muziek. Het maf is van haar leven. Ze heeft ook in de kledingzaak van Malcolm McLaren gewerkt. Seks. Oh. Die oh. maakte heel aparte kleding. Okay. En daar heeft ze dus achter de balie gestaan. Ja, en getrouwd geweest met Jim Kerr. Cool. Wat een interessant leven deze. Ja. Heins. Ik heb nog eentje, die is uh, vrij jong. Uh, hij is vanaf 1987. Dus dan zeg ik, is hij dan 44? Uh, ze, uh, nou ja. Het is in ieder geval Joe Brooks. Hij is een Britse singer-songwriter. En hij heeft wel een heel mooi nummer ook gemaakt. Uh, Magic. En ik denk dat ik dat wilde ik eigenlijk door Jolanda een keuze maken. Okay. Maar het zegt jou helemaal niks, Wilco. Nee, zeg maar mij even niks. Oh. Nee. Dus... Apart. Nou, nog iets anders wat natuurlijk wel leuk is. Vandaag uh, wordt hij... Even kijken hoe oh, oh, oh, oh, die gasten worden. Peter Heerschop wordt vandaag jarig. Ja. En Pe Peter Heerschop, die is uh, van 1960. Dus hij wordt vandaag 64 jaar oud. Jezus, gast, dat ben je oud geworden. Peter Heerschop, ken je natuurlijk van... Uh, uh, niet uit het raam, van Neur. Ik heb dus begrepen dat we pas weg mogen als we eruit zijn. Nou, Als we eruit zijn, dan zijn we al lang weg. Ja. Wat zullen we het gaan doen? Maakt mij niet uit. Peter? Dat maakt mij ook niet uit. Bedenk jij het maar? Ja, ik vind het alle... grappig is: de laatste cabaretvoorstelling uh, van Nur ging echt over hele persoonlijke zaken die ze hebben uh, ervaren. Vroeger toen ze klein was. Dus uh, om werden ze neergezet. En ook Peter werd even neergezet door die gasten van de groep. Peter Heerschop. De piekeraar. En geboren en opgegroeid in de sloppenwijken van Bussum. En Peter is een vrolijke jongen. Hij heeft een lach aan zijn kont hangen. Maar hij heeft ook sombere buien. Hij twijfelt veel, denkt diep na en kan er ook in blijven hangen. En, en Peter heeft ook een hele gevoelige antenne voor andermans stemmingen. Sommige mensen noemen dat empathie. Andere mensen noemen dat buitengewoon irritant. Ja, ja. En Peter voelt zich zijn hele leven eigenlijk al miskend. Hij begon al op de middelbare school. Maar die niet serieus werd genomen, met name door de meisjes. Wat begrijpelijk was, want Peter zat in die tijd onder de acne. Hij miste een voortand. Hij liep vijf jaar lang met een beugel. En bij de minst of geringste spanning begon hij te stotteren. Dus we kunnen stellen, Peter moest het niet hebben van zijn presentatie. Snoeihard tegenover elkaar. Erg leuk om te zien de laatste voorstelling van Nur niet uit het raam. Peter Heerschop wordt vandaag 64. Nou, ik vind het wel weer genoeg geweest. Ja, echt. Ja, je ik, er heb er nog eentje eentje? Aan. ik heb er nog eentje hoor. Oké, okay, nog eentje dan. Ja, ja, eentje dan. Ja, vandaag wordt, uh, wordt uh, meneer 48, dat is Fred Legrand. Dat is een oh. Nederlandse uh, disjockey. Ja! En die is, uh, dat is een uh, Nederlander. Nou, die is uh, begonnen in de plaatselijke clubs in Bunnik. Ja. Yeah. En uh, hij heeft toen gedraaid nog in de Dansalon in Eindhoven. En in uh, 2006, 2006 had hij toch wel zijn grootste hit met uh, Put Your Hands Up for Detroit. Is ook nog een leuke landkeuze dit, hè? Ja. Jezus, man, is wel heel grip dit. Echt dat geluid hoor. I love this city. I love this city of a lovely city was altijd gevraagd. Wat zingen ze? Oh, ja. Ja. Oh. ja lovely city of a love this city. Nou, dit is ja. al een oud nummer, dit is dus volgens mij is echt wel... Uh... 2006. Is het, 2006. Is, is het wel origineel dit, of is het gecovered? Nee, het is origineel. <laughs> dat is altijd weer de vraag hier. Goed, verder uh, de Ground. Uh, wat is zijn echte naam, staat er niet bij? Nee, dat klopt. Nee, ik kan het ben, ben ik ook een tijdje naar uh, ja. aan geweest, maar helaas. Uh, nee. Nee, nee. En hij heeft uh, wel, om zijn populariteit, heeft hij dus uh, verschillende, voor verschillende artiesten uh, muziek of remixen mogen maken. Dat was onder andere Robbie Williams. Ja, man is echt wel, uh, hij, hij heeft het wel verdiend, zeg maar. Die de sporen. goed. Uh, Zand voor te berichten. En eerst hebben we hier dus in nog even die Indiën, Nederlands beentje, die al een tijdje naar de weg timmert en het is leuk, dit biors. is de Nederlandse band, maar ook de Indian. Ja, yeah. zullen ze dat van elkaar weten? Ja, had je nou even nou een andere naam gekozen? Het is echt zo verwarrend. Al wat jaartse muziek aan het maken en I'll be yours. Het zal tegen je gezegd worden. Nou, ik denk dat je het blij bent als dat tegen je zegt. De Indian zangeres. Goed, is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Toeback leeft. Nieuws uit Zandvoort. Veel begrip voor de recarianten van de Zandvoerder. Toch een feestje. Elk jaar wordt het weer gedaan bij de Zandervoerder. En uh, ze hebben nu gesproken en uh, ze hebben zorgen over het contract. Ja, het is niet verlengd. Dat is een al heel oud verhaal natuurlijk. En 30 augustus waren ze samen met de gedupeerden van camping uh, de Vogelenzang. Want die is zelf de lot beschoren. En de organisatie Jimmy Dijk en Mirko Gerritsen zijn van politieke partijen volgens mij. Die uh, steken nog hart aan de riem. Godverdamme. Nou goed. En de enige uh, raadslid die zich er heel druk om maakt... Uh, deze Mirko Gerrits, uh, Gerritsen... Uh, die uh, zegt... Ja, dit, ja, de omwonenden hebben er last van... en uh, de omsluitweg klopt nog niet... en nou, allerlei dingen. En Ook de natuur naar 2000 zit er vlakbij... En, ik weet het niet hoor. Voor mij kan je dat vergelijken. De mensen die nu wonen is toch ook een belasting voor het Natura? Zou je denken? Alle de ja. mensen zijn een belasting voor het ja. Natura. Ja, al die mensen daar gewoon weg. Doe echt iets voor de natuur. Ja goed, er komen natuurlijk 250 villa's. Dat is allemaal wel bekend. Maar goed, binnenkort op 11 september gaan ze dus in de raadsvergadering nog een keer met een, nood, een notitie van iemand die er van een advocatenkantoor die er naar gekeken heeft. Gaan ze er nog een keer naar kijken en die zijn ervan overtuigd dat het niet door het plan van de provincie heen komt. Jezus, man. Mm. Hier zit toch al wat tijd in, hè, dit? Jongen, jongen. Nou, succes. Het is je gegund, hoor. Echt waar. Dat ja. ik echt. Ja. Jongens, als je vanmorgen niks te doen hebt... er is uh, van 11 tot 5 uur... vindt de herfst... herfstver in Zandvoort... Doe dat dan niet. nou niet. Dan roep je ze ja. op je af. Nou ja, waarschijnlijk... wordt het van vanaf morgen ook wel echt herfst. Ja. En uh, dus, nou ja... ondernemersverenigingen in Zandvoort... die maken er alles van om een gezellige... verrassend en uitgebreid... Uh, feesten organiseren met uh, meer dan 100 kramen, foodtrucks in de Grote Krocht, het Raadhuisplein, de Halterstraat, het Kerkplein en de Kerkstraat. Dus het, het is een Zondag, dag die hè? je ja, morgen. Ja, leuk. Dus die je niet wil missen. Leuk. Dus heb je niks te doen? Ga naar buiten. Geniet van de herfst morgen. Zeker. Ja. De Heimanshof, hè, de, dat is de waar meneer Rukert en zo stond, en de scouting, die uh, hebben, er is een plan voor en dat heet dan de Nieuwbouwplan Heimanshof. En die woningen worden gebouwd dus op de duinrug. En uh, uh, op de projectpagina op www.zandver.nl kunt u meer lezen over de eisen en voorwaarden van dit project. En tot 15 oktober kunt u daar ook het volledige programma in zien. Maar als je vragen hebt, kom dan donderdag 26 september tussen 9 en 4, dat is heel ruim vind ik, of tussen 5 en 7 langs in het raadhuis. Want er staan medewerkers van de gemeente klaar om allerlei vragen te beantwoorden. Ja, dus kunnen jullie ook helpen bij het schrijven van een reactie? De hele her herontwikkeling. Maar ook uh, locaties van de Scouting Stellen, Maris ja. en ook Willy uh, Brothers worden ook allemaal wel meegenomen. Was er was toen natuurlijk ook de meneerje Rukert. Ja. En die kon niet door geen doorstart maken. Er waren eerst geloof ik 70 tot 100 huizen. Nu hebben ze het teruggebracht naar 50 of 70 woningen. Ze gaan veel meer in harmonie met de omgeving aan de gang. Dus ik vind het op zelf, is het wel weer mooi dat we ze zo goed aangeven. Heb. Nou goed, op de boulevard regelmatig dit horen, campers die op het fietspad parkeren, regelmatig uh, fietsen die worden opgeschrikt door een klep die omhoog gaat, bijvoorbeeld van een auto. Er zijn mensen die dan achter in de auto gaan liggen om te genieten van de uitzicht van de zee en die dan de klep zo half over het fietspad omhoog laten gaan. Oh. Maar ook de campers die aan de voorkant ook vrij lang zijn en die gaan dan achter compenseren en dan steekt zo'n hele grote bak uit. Over, over fietspad. fietspad. Oh, en als het daar dan druk is, dan kom je met je fiets... en denk je, oh, snel naar de andere kant... waar ja. ook fietsers rijden. Ik heb dat ook yeah, gehad, hoor, inderdaad. Yeah, what the fuck? Nou, en naar voren. Ja. Dus uh, aanstaande vrijdag de 13e... dan start de Bloemstierkunst met Joop Jans in Pluspunt. Dan kan je dus uh, op de locatie in de Blauwe Trend, dat is dus in het uh, centrum bij de bibliotheek... kan je dus uh, aanmelden... En dan kan je met, samen met Joop kan je mooie bloemstukken maken. De kosten zijn 9 euro en je mag je bloemstukken natuurlijk meenemen. En koffie en thee, dat is natuurlijk best heel leuk om met bloemen leuke stukken te maken. Dus iedere tweede vrijdag van de maand, hè? Oh, mijn... dus, uh, Als je deze maand niet kan, ga je volgende maand... Doen we altijd denken, met uh, kerst moeten wij met onze cliënten altijd uh, Die kerststukjes, kerststukjes maken. Oh, oh, maken. Oh, ja. Zoveel werk heb je daarvan om het voor te bereiden en alles op tafel te gooien. In en dan... vijf minuten zijn ze al klaar. Hup, hup, hup, hup, klaar. Wilco, moet er nog iets bij? Nou, doe een kaas bij, dat erbij. Klaar. Oké, okay, nu opruimen. Oh. Net, als, net als klei en verven vroeger met je kinderen. Ja. Begin er niet aan. Nee? En dan ben je nee. zelf nog lekker bezig. En je kinderen zijn al lang weer voor de televisie, weet je wel. stop met die negativiteit. Sorry. Nou. Goed, Jij als laatste. Ja, doen we maar. Maar volgens mij hebben we het erover gehad. Street art, Zandvoort. Hebben we het erover gehad? Ja. Uh, vorige, ja. week? vorige week. Vorige week. week. Oh, oké. Okay. Maar het is vandaag de closing party. Oh. Dus na vandaag is het over. Oh, dat is wel goed om te weten. En het is gratis entree bij paal 69 vanaf 5 uur. Oké, okay, moet ik lekker ah. wachten. En het wordt mooi weer. Het is, en, de, is de, daar de, strand, hè? Is dat die speedboot tegen die lantaarnpaal? Is die daar? Waar is die? Want die vind ja, zo gaaf. Ja, die is wel de, leuk. Dat weet ik niet. Ja, of die bus met Superman erachter. Oh ja. Ja, er zijn oh. wel grappige dingen gewoon bedacht dit jaar. Echt wel waar. Die bus is Goed. al weg. Goed. Die bus is al weg. Die is al weg weggereden, natuurlijk. Superman erachter aan om terug te halen. Goed, nou, tot zover de ze berichten. Straks de landenkeuze. We zijn nog in conclaaf, wat het moet gaan voeden Voor de verjaardag, natuurlijk. Arctic Monkeys is hier! You got your the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 Yeah. yeah. En and you're so dark. What the fuck? Ja, dat kan je tegenvallen, zo'n donker natuurlijk. Goed, dus, uh, het is zaterdagmorgen, je moet toepak ik leeftijd en toestel op aanstaan. We kijken straks even naar de Jolandekeuze, die het allemaal gespeeld En ik had er een stukje geschiedenis staan. In 1888, de eerste gebruik van de couveuse en dan ja. wel de menselijke couveuse. Uitleg. Zo'n 140 jaar geleden liep een Franse dokter door de Parijse dierentuin... en hij zag een broedmachine voor kuikens. En toen kreeg hij een gouden idee. Hij maakte een houten bak met onderin kruiken en eroverheen glas. En dat werd de allereerste couveuse. En nu is het een high-tech apparaat met allemaal snufjes... en is het helemaal doorontwikkeld door dokters en technici. Maar dat is onze huidige couveuse en die kan mensenlevens redden. Maar het allerliefst ligt een baby natuurlijk... Lekker te buiten bij zijn moeder. Ja, ja. dat heb ik ook nog steeds heel lekker bij de. He, Het was de, de, de vrouw. allereerste die erin lag, hè? Dat was die. Edith. Eleanor McLean. Ja, er is niks over bekend hoe het met haar nee, afgelopen is natuurlijk. Nee. nee, goed. Ze woog toen 1106 gram. En de, de arts Will, William Champion... Zet hij de naam zo? Champion. Champion. Die had uh, iets gehoord over een dierentuin en Franse artsen die bezig waren. En toen heeft hij zelf dus een couveuse gebouwd. En dat heeft haar leven gered. Dat was in uh, Ward Island, New York. 1888 de eerste couveuse. Leuke ja, leuk soort bezigheden en interessante materie. Goed, vertel. Ja, nou ja, sinds 1 september zijn er weer nieuwe regels uh, aangepast... voor de handbagage als je gaat vliegen. Oh, iedere keer mag je iets minder nou, meenemen. Zou dat ja. je je arm afstaan. Nou, straks, maar nu is het dus <lacht> hoeveel vloeistoffen mag je nou eigenlijk meenemen. Oh. Nou, ja, ja dan, dan. Soms mag het wel water en soms mag het weer niet. Nee, nee. Nou, ze zeggen 100 milliliter. Nou ja, en welke producten horen daar dan bij? Nou ja, uh, wat doe je met je mascara en je eyeliner? Mag je die niet meer meenemen? Nou ja, dat is dus eigenlijk. Ze willen het, dat je het allemaal koopt op Schiphol. Nou ja, ja, ze, ze zeggen ook zoals mascara en eyeliner: dat is ook allemaal liquids. Dat is dus zeker dat waar. Dat telt ook mee. Oh, ik hoor al een stressertje thuis. Ja. Die heeft echt een hele koffer vol. Echt, die zou eens okay. een zo schilderij kunnen maken. Ja, en dacht je van nagelak. is ook liquid. Ja. Oh, dat is toch veel meer? Ja. Dus ja. waar mannen kunnen drank mee. Oh, ja, ja. Ja, wat ik en vaak vrouwen doe. kunnen lipstick mee. Ik neemt. heb vaak dat ik gewoon uh, uh, een lege. Uh, uh, ...zo'n flesje meenemen en die, die vul ik dan op Schiphol... ...dan neem ik dat lekker mee aan boord... ...en ik haal nog wat andere drank voor aan boord. Ja, die haal ik daar en dan uh, heb je gedacht... ...dat zei ik niet, ik, ik ga straks een hele lange vlucht maken. Ja. Dus dan uh, lekker, ja toch? Ja, hey, goed, ja, ja, met zo'n nagaal is het le levensgevaarlijk... Als je, ...daar kan je ook rare dingen mee doen hoor. Kan je iemand mee uh, in zijn yeah. ogen spatten, de ja, nou houdt wel heel ja, Je cool. draait dekseltje af, je haalt bij een man... Onder zijn, ...en dan raakt helemaal onder man ja, gewoon. Ja, dan kan je van, alle dingen uh, doen. Zeker, nou, was het tijd voor die landenkeuze? Nou, ik wou nog even iets vertellen over Schiermonnikoog, Oog. Nou, want ze zeggen dat de situatie aan de oostkant uh, penibel is. Want er is, uh, er is echt niet heel veel uh, ruimte meer. Want uh, de geul aan de oostkant van het eiland snijdt steeds dieper in het land. En er zit nog ongeveer 650 meter zand tussen de geul en de Noordzee. Oh. En ze denken dus dat die door midden gaan breken. En dan hebben ze zo van: wat voor naam moet die dan krijgen? Want dan komt er een nieuw eiland. Ah, wat leuk. Dus uh, ja, ze hadden het al over van. Uh, uh, historische kaarten lieten zien dat tussen Rotterdam en Schiermonnikoog. lag vroeger het eiland Bos met SCH. En daar heeft uh, verdronken geschiedenis al onderzoek naar gedaan. Dus dat zou misschien een tweede bos kunnen worden. Ja. Ik vind het wel een uh, spannend iets, een spannend ja. idee. Binnenkort in de Bos Atlas, dat is ook gewoon te zien. Tijd ja. voor je landreuzen. Ja. Wat is het geworden ja, vandaag? Ja, bra Brass in the Pocket. Yes. Van uh, pretenders. Die Christian is vandaag jarig. Ja. In pocket pocket. Ik kan on Gonna going to use it tension. I'm feeling massive Gonna make you Make you, make you notice. tense I've got motion to the motion I've been diving Detailed leaning No De van uh, The Pretenders. En natuurlijk zijn we altijd nieuwsgierig van. Uh, maken ze nog muziek? Ja, zeker. Ze maken nog steeds muziek. En het laatste album is uit 2020: Heet For Sale. En uh, nou goed, dat is nog steeds uh, te vinden. Ik zal eens even kijken wat dat is. Ja, dus dan, die dingen toch altijd een beetje onbekend blijven, lijkt wel. Goed, de uh, vlog of cyclus is dan weer een beetje doorgebroken. Maar dit is nog niet helemaal gelukt. en Packets, omdat vandaag Chrissy Heinz jarig is. Wat is eigenlijk geworden? Is ze van 1,73? 73. 73. 73. Oh. Nou, als je die clip ziet, dan is ze nog echt heel jong en fris en fruitig. Ja! Maar jeetje. Ja. Ja, echt wel een rockroll leven heeft ze geleid hoor. Ja. Misschien nog steeds wel, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Goed, het is Leeft op Radio. Fijn tussenop aanstaan tot mijn Slapge, oude hoer. En uh, we kijken nog even de wereld in. Vandaag in de Telegraaf een stuk over het Van Gogh Museum. Het gaat bijna aan het uh, eigen succes ten onder. En ze hebben gelukkig geluk gehad dat de coronaperiode aanbrak. Want toen kwamen ze erachter. Emilia uh, ja, de uh, Gord, Gorddenker is de directrice daarvan. En die kwam vlak voor de kronen ze, zeg maar, euh, ze op die baan terecht. En toen zei ze, ja, hoe moeten we dat nou allemaal aanpakken? Het wordt steeds druk in het uh, uh, Van Gogh uh, Museum. Dus hoe gaan we dat aanpakken? Nou, uh, misschien moeten we in tijdvakken gaan indoen. Is het ook veiliger. En die tijdvakken hebben ze eigenlijk aangehouden. En uh, nu hebben ze zeg maar, niet meer dan 5000 bezoekers per dag. En het kan best zijn als je daar zeg maar, bij de bij de ingang komt, dat je niet naar binnen kan. Want je hebt niet geboekt. Oh. Het is een soort voorstelling. Het is voorstelling. overal nog. Hè? Overal. Ja. Ik, ik ga tegenwoordig ook naar allerlei musea. Zelf, is... De meest rustige musea moeten overal uh, tijdvakken doen. Ja, ik vind tijdvak... het zo jammer. De spontaniteit is er gewoon ja, ja. Maar het is wel... Ik, ik vroeg toch ook aan iemand van... Uh, goh, uh, hoe hou je het allemaal in de gaten en zo? Want, uh, maar door die tijdvakken ze kunnen ze zien wie er geboekt heeft. En dan kunnen ze gelijk zien of het mensen zijn met criminele achtergronden. Of die bij uh, Extinction Rebellion of al die andere oh, groepen zitten. Oh, okay. Dus het is eigenlijk om een beetje te zorgen dat de kunstschap een beetje. Uh, Bewaakt worden op die ja. manier. En dan, uh, als ze we dan weten do. dat ze binnenkomen. Ja? dan gaat er een mannetje stiekem achter hun hebben. Oké, nou interessant. Grappig, hè? Dat ja, dat was wel op... leuk om te ja. horen. Ik had het ja. Weer, ja, heel goed. Nou goed, het moet allemaal nog wel opgeknapt worden. Het Van Gogh Museum, daar gaan ze wel voor aan de gang. En uh, nou ja, goed. Dit jaar, uh, naar verwachting, komen ze uit op 1,8 miljoen. En daar kunnen ze de boel wat van blijven draaien. 1,8 miljoen die Van Gogh tegen. gaat over mijn schilderij, hè? hè? En daar kreeg ik helemaal niks voor gewoon destijds. Nou goed, ze hebben dat goed in de, in de markt gezet. In de schilderij van Van Gogh. En iedereen geniet er ook van. Want iedereen uit de hele wereld komen kijken. Het was een tijdje dat Nederlanders er minder naartoe gingen. Maar dat is nu weer toegenomen met 20%. Dat Nederlanders ook een eigen museum gaan bezoeken. Ja, maar je hebt ook zo'n museum daar in, in, in Drenthe of zo. En Krullenmullen of zo. Ja? Maar daar hangen ook heel veel Van, van Gogh. Okay. En ik heb het idee dat dat museum veel minder veel wordt uh, bezocht dan uh, ja. Amsterdam. Het ligt natuurlijk inderdaad ver van de luchthaven. Ja. Alles. Natuurlijk, daar ga je gewoon even. In de de schat, maar goed, het spontaan is er wel een beetje vanaf. Ik ben er ook ooit geweest, maar dat is lang geleden. En dan kon je gewoon naar binnen lopen en gewoon ja. een beetje een rondje lopen. Zo, goed. Ja. Uiteindelijk, uh, nou ja, goed, recordaantal in 2019 was 2,1 miljoen bezoekers. Ja, wow. dat is hmm. Verteld, ja, ja, nou je zou denken dat een uh, chirurg wel door heeft uh, waar de organen zich bevinden in het menselijk lichaam. Dat hoop je, ja. Dat zou je hopen, maar ja, ja. in Amerika afgelopen week uh, was dat toch anders. Want de chirurg in Florida maakte een fatale fout door de lever van de patiënt huh? aan te zien voor de meld. Oh. Dus die meld moest verwijderd worden. Is ja? het gewoon de hele lever verwijderd? Ja. Oh. Maar nu is de beste man overleden. Ja. Ja, spoutje. Uh, ja. Ja, ja, ja bij de operatie geslaagd, patiënt overleden. Hè? Ja. Ja. Zo, ja, ja, uit de adoptie eruit. bleek al snel dat uh, de meneer de verwijderde lever had aangezien voor de <lacht> mailt. En hij heeft dus wel eens excuses aangeboden. Nou ja, zijn nou, heb je wat nee, niks. Zijn geschokte weduwe is nu van plan om de chirurg en het ziekenhuis aan te klagen. Maar, maar ja, die lever, ik hoop wel dat ze die lever dan alsnog gebruiken. voor nog wat levertransportaties in ja. het ziekenhuis. Ja. He, dan is er zijn er andere wat mensen een beetje ermee gered worden. Dat zou of, wel heel fijn zijn. Of dat hij hem gewoon zo in de hoek gegooid hebt in een prullenbak. <middel> en misschien wel een goede voor alle tijger die op de hoek staat. En misschien wel een goede voor alle artsen. Nou, waar zit je mild, Nou, De milt is te vinden in de linker bovenholte. Ja. Van je buik. Oké, okay. voel even hier. En de lever zit er maar. Uit... En onder het midden is. En de lever? Stap wel even zoeken hoor. Nou ja, dat dan... weet ik eigenlijk niet. Hij moest er echt nog naar zoeken. Hij zit helemaal ergens achterin. Ja. Hup, en dingen aan de kant halen. Oh, dat is hem, denk ik. Oh, ja. Hij liep stage. Ja. Oh, en, de ah, ja. Ja. en de lever daarentegen uh, ligt aan de rechterkant van de buikholte. Voor de kijkers links. Natuurlijk. Ja, Daarom en voor de het... grote dus beschermd door de laagste rib. Ja, maar die, die, die milt is natuurlijk veel <laughs> kleiner toch dan de lever. Nou ja. Laten we okay. over okay. even over dat Ophouden met die, die ato atomische les, les Heerlijk. Ja. Ik heb nog een zwemles. Ja. Er, is, er was de hele tijd toch een dolfijn die in het Noordzeekanaal bij Velsen zwom. Ja, ja, ja. En uh, de, de dolfijn die had wel hulp nodig om de zee te vinden. En uh, hij werd gespot. En toen heeft die sluiswachter... Uh, toen hij de middensluis zag binnenzwemmen... heeft hij gauw twee binnenvaartschepen het kanaal laten parkeren. Vervolgens heeft hij de sluisdeur richting zee geopend. En hierdoor ging eindelijk die dolfijn de juiste weg op. En hij zei ook, uh, de directeur van SOS was fijn. Die stond te juichen van geluk. Oh, dat is eindelijk de manier waarop het goed kon komen. En de sluiswachter die heeft dus het fantastisch gedaan. Nou, leuk. Leuk ja. het door. Goed, nog enkele plaatjes voor Tino. En een van die leuke plaatjes is dit Soft Launch: gelanceerd met deze Piano Hands. On. If it was another day, I'd sing along. I'd go back to chasing once the evening comes. Een deel beentje. Het kappelt voor en uiteindelijk krijg je nog een best wel heftig gitaarsoletje aan het eind van deze plaat. En het heet Piano Hands. En ja, ze hebben piano les gehad. Ze hebben een conservatorium afgerond. Ik roep maar wat natuurlijk. Het einde van het radioprogramma. Altijd even dramatisch. They know, it's the end oh. the Jezus, niet zo dramatisch. Het valt ook allemaal weer mee. Het is dus, uh, afgelopen week natuurlijk allemaal weer nieuwe programma's op de televisie. Ik was uh, verbaasd. De ochtendshow op de, de televisie. En die is net zoals de Engelsen op een lange bank ja, zitten met z'n allen. Ja. Ik vind dat heel fris overkomen. Ja, en het staat heel veel rust uit. Ja, het staat rustig. Ik ja. vind, denk, denk dat het wel voor de mensen die er zitten... een beetje ongemakkelijk zit, omdat je niks meer voor je hebt. Je nee. zit helemaal zo over. Je moet je, je, je buik inhouden. Ja, je, het is een beetje bloot. Ja. En echt, het nieuwe talent is Het is BBC. Echt, ja. Ja, het ja. als het BBC. Ja. Het is echt een nieuwe talent. Het is echt ja. Frank van de Leeuwen, heet hij. Ja. Hij deed eerst alleen kleine stukjes... en ik ja. vond hem al zeer gevat. Maar nu kan ja. hij ook goede vragen ja. stellen. Ja. Hij is wel heel zeer... Hij is wel heel serieus. Ja, ja klopt. En hij weet ook, onderwerpen snijden zijn. En hij heeft ja. ook heel veel dingen erachteraan gelezen nog. En ja. denk, je denkt, ga eens daar hoe je bij uitgelopen. Ja. Maar goed, ik vind hem echt bijzonder. Ja. En heb je Barlaat gezien? Barlaat heb ik ook even gezien. Oh, is het wat? Ja, aardig, aardig. Okay. Ik vond uh, wel dat, uh, uh, ja, natuurlijk is het toch al verschil tussen Sofie en Jeroen Pauw. Ja. Daar is toch nogal verschil, maar Jeroen Pauw probeert de handen ook de branden aan allerlei uh, interviews met dingen. die je denkt, totaal niet interessant, nee. uh, Jeroen, maar je moet oh. er toch uh, iets van maken. Okay. En natuurlijk hebben we even aan Jinek even ja. te kijken. Dan als eerste open je dan met Akte en een munich Nee. What the fuck? Ja, maar ze opende met haar ex, heb ik begrepen. Oh, heet hij uh, met die slangenwerpen. Ah. Uh. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Is dat een tafel Ruud of zo? Nee. nee. Hebben, ja. ze ook, hebben ze ook gehukt of hebben ze gehad? Ja, nou, dat moet ik even terugzien. Zoals uh, om zich dat vaak doet. Oh. Nou goed, ik vond het wel een, uh, wel een uh, leuke televisieweek. En uh, gisteren natuurlijk ook weer nieuwe programma's op de televisie. Ja, stel. Gordon. Gordon, uh, ja. Jezus. Ik heb vijf minuten nog zitten kijken vanmorgen. Ja. ja, hij zegt het ene, en doet hij dan de andere weer. En Vind ik. Gasten komt in die gasten komen dat hij belangrijke zaak heeft te melden. We moeten eigenlijk de kijkcijfers eens bekijken. Van ja. Hoe gaan ze? Nou ja. Goed. Dus, uh, nou, er waren we slechte kijkcijfers voor een voetbalwedstrijd in Engeland. Want die was afgeblazen. Want het bleek dus dat er een biologische man als uh, keeper onder de lat zou staan. En uh, de, de, de, de manager ja? die heeft daar, had daar helemaal geen ge geheim van gemaakt. Dat hij best wel een heel voetbalteam met transgenders zou willen hebben. Maar ja, toen de vrouw van Sutton ontdekte dat er een andere keeper kregen... en de eerste keeper was weggestuurd... Ze weigeren gewoon te spelen. Okay. Dus en vlak voor het begin van de wedstrijd kwam er een mail... dat uh, er geen team bij elkaar had gekregen. Maar ja, het is wel een beetje jammer. Want uh, je hebt dan Sharon Davis. Die zei zeg al tegen de Telegraph... dat ze al heel veel reacties heeft gehad op uh, het sutton verhaal En de ouders vinden ook dat de, de club hun dochter in de steek laat. Dus ja, uh, wil je inclusief zijn? Ja. Je bent transgender en je bent een man als keeper. En ja. je bent misschien iets groter, maar ja... Je hebt soms ook een keeper, die is 1,90 of zo. Ja, ik, yes, ken, yes. ik ken ook uh, verschillende vrouwen die echt behoorlijk lang zijn. En nou, die goed. zijn dan volgens mij niet eens transgender. Goed, nou, je hoorde het al, ja, als laatste nog even. Een thema. Een, oh. een thema van Blue Movie. De regisseur van Blue Movie is ja. niet meer. Oh, nee. oh Karitefse. We hadden daar een goede rol in ook, hè? Blue Movie. Oh, ja, oh, dat speelt dat ook, is. ook zo goed. Ja. Is ze daar ook bekend geworden in de Ah, ja. uh, Doorpraak toch? Goed, we spreken van de bedankt. Dit is Toepak Leef, dames en heren. Tot volgende week. Tot volgende week. Fijn weekend.